op basis van zijn diagnoses zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. Letselschade-expert Drost wil dat Jans een steur... door de Nederlandse justitie wordt opgepakt. Drost staat bijna 200 oud-patiënten van de neuroloog bij. De politie in Amsterdam heeft tijdens een groot onderzoek... naar de schietpartij van afgelopen weekend een kalasjnikov gevonden. Het wapen lag in een sloot in de buurt van een sportpark. Vermoedelijk is de kalasjnikov gebruikt... bij de beschieting van een auto in de staatsliedenbuurt... Daarbij werden zaterdag twee mannen doodgeschoten. De slachtoffers waren bekende van de politie. De daders van de schietpartij zijn nog spoorloos. Verschillende plekken langs de vluchtroute van de schutters... door Amsterdam-West zijn vandaag onderzocht. Bij een woningoverval in Breda zijn een agent... en de bewoner van het huis vanavond gewond geraakt. Tijdens de zoektocht naar de twee overvallers... werd de motoragent neergestoken. Dat gebeurde op een paar honderd meter van de woning. Het is niet bekend hoe de gewonden eraan toe zijn.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 En vanavond doe ik dat samen met strafrechtadvocaat Michiel Kuip, relatie- en scheidingscoach, en presentatrice Mariska Hulscher en politiek commentator Boris van Ham. We bespreken de breuk tussen Sylvia en Rafael. Ja, Erik Korton. Dat is dat. Jij ook. En we zijn benieuwd wat voor tips Mariska heeft, natuurlijk, als uh, scheidings- en relatiecoach. Is trouwens, wel grappig, dat zit dus in één praktijk. Dus je kan eerst keihard werken aan je relatie en dan meteen volgende deurtje scheiden bij jou. Het gaat er ja, heen, als moet je, je door. er zo cynisch naar hoort kijken, <laughs> nee. mag dat hoor. Model. Daartussen ja. op een uh, het is een zit Het is een fact of life, <laughs> he, uh, Willemijn. Het is fact of life. Uh, we knopen relaties aan en sommige relaties gaan ook voorbij. Ja. En uh, daar doen we allemaal niet zo heel erg nuchter over. Dat, uh, uh, dat grijpt ons heel erg aan, eigenlijk. Sterker nog, dat grijpt ons meer aan dan bijna wat dan ook, hè, onze relaties. Dus uh, ik snap natuurlijk wel dat er ook uh, uh, over gelachen wordt en ook over uh, de scheiding van uh, Sylvia. Wel uh, grappen gemaakt worden. Maar iedereen weet, en ik weet niet uh, hoeveel per, wat het percentage is wat hier aan tafel uh, een scheiding heeft meegemaakt. Maar uh, degenen die dit hebben meegemaakt, weten dat het uh, Boris flink pijn doet, toch? Absoluut. Absoluut. En uh, dan is het ook goed dat er gelachen wordt hoor. Maar, ik heb beloofd aan uh, de redactie dat ik er niks over zeg vandaag. <laughs> nou dat mag hoor. Over je eigen scheiding? Over... Ik zeg helemaal niks. Oh. Maar ben je gescheiden? Ja of nee? Ja dan mag ik als dat nog één keer zeggen dan schoppen ze me van de zender. Oh, Oké. Okay. Hey. Ja, ja. Het is ja, ja, het, is. het, is het, is ja, het is. ja, nee, maar ik vond het vooral uh, frappant. Uh, maar de, dat komt waarschijnlijk vaker voor. Maar dat je, je, jij doet dus beide. Dus het kan zo zijn dat je eerst mensen helpt eruit te komen. En als dat niet lukt, dan vervolgens help je Het is een fact of life dat sommige mensen er niet uitkomen. en nee, dat ik, uh, Het ja. is mijn, mijn missie, uh, want wat je nu er, uh, heel erg ziet... Nou ja, misschien kan jij daar ook uh, over meepraten, Michael. Maar uh, de, de, de reguliere weg zijn uh, de advocaat om uit elkaar te gaan. En uh, helaas zie je dus ook heel veel vechtscheiding. Ik zeg niet dat dat door advocaten komt, helemaal niet. Maar dat zijn mensen die juridisch gespecialiseerd zijn... maar niet gespecialiseerd in hoe ga je nou om met emoties... Ja. Je moet het eigenlijk zo zien. In een echtscheidingsproces uh, is het doel de echtscheiding. Normaal gesproken, als je in die emotie zit... denk je, weet je wat, laten we even wachten. Maar dat doe je niet in de scheiding. Je moet hele wezenlijke beslissingen nemen voor nu en de toekomst. En dat is lastig. Zeker als je als met, met z'n tweeën die dat... niet meer zo goed kunt communiceren. Ja. En het juridische uitgangspunt is wel belangrijk. Maar waar gaat het om? Om tot die belangrijke afspraken te komen. En om tot die belangrijke afspraken te komen... moet je wat emotionele hobbels nemen. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is... omdat dat je ook ziet dat er ongelooflijk veel toestanden ontstaan met echtscheidingen waarbij vaders hun kinderen niet kunnen zien en ja. allemaal gedoe Um, uh, dat mensen zichzelf uh, beter moeten begeleiden. Eigenlijk ook tijdens het huwelijk. Hè. Beter moeten weten wat ze ondertekenen. De contracten die maar ze ondertekenen. Maar als het dan verkeerd gaat dat er iemand naast staat. Of, of ja. een strafrechtadvocaat. Nou ja, straf, dan is er echt heel wat mis. Maar... Uh, uh, ja. Dat lijkt me dan nee. wat. Uh... <laughs> maar goed, jij hebt ook recht gestudeerd toch? Ja. ja. Dus bij jou is eigenlijk alles in één. Kijk, dan komt het, <laughs> dat kan uh... <comes> in handy. Waar <laughs> uh, hebben we het nog meer over? Uh, dat er een einde komt aan het bouwvakkersdecolateen. <laughs> Heeeeeeeh, ja. nou, dat is vreselijk jammer. Dat nou ja, vind ik ook wel een beetje Kamervragen. <laughs> Zet een punt achter de week. Dat doen wij met Erik Barton. en die is trouwens ook niet. het is niks. Bedrijfslingerie. Ja, dat ja, ja, hebben ze nu gemaakt. Ja. En -Eco heeft bedrijfslingerie. Heeft Marlies Dekkers dat. Uh, nee, maar deze nu een of andere bedrijf die hebben dat, dat inderdaad gemaakt Maar dat, nou zie je er dus niks met meer mee van. Maar Sylvie. een klein beetje spannend, alles is weg. Wezenlijk. Wij zijn te zien op radio 1.nl. Echt waar? Ja, oh, dat gaan we Ik wil moppie muziek zeggen. Moppie eerlijk. muziek, ja. Zullen we maar meteen met die Fin beginnen? Volgende week is het dus ja. Eurosonic Noordenslag. Eurosonic is de, uh, laat zeggen, de internationale tak van het festival, en Noorderslag is de Nederlandse tak. Het is een festival dat zich afspeelt uh, uh, in de stad Groningen, overal waar je bent, maar dan ook echt. Overal waar je Heel bent, erg leuk. Staan er beentjes ja. te spelen. Het is echt, nou ja, Boris kent het. Ja, zeker. Het is echt een, een buitengewoon leuk festival. Vooral ook omdat er heel veel nieuws te ontdekken valt. Um, en ieder jaar, um, zoals Euro -Sonic betaamt, zetten ze één land als focusland. En vorig jaar was dat volgens mij België en is het Ierland gaat. Dit jaar is dat Finland. Denk, Finland? Finland? Finland? <laughs> Waarom <laughs> Finland? Weet ik ook niet, maar het is Finland. <laughs> uh, en er komt van alles en nog wat vandaan op het meest uiteenlopende gebied... Maar deze man heb ik even voor jou meegenomen. Want het is daarbij ook nog eens een keer een buitengewoon appetijtelijke verschijning om naar te kijken. Maar dan heb je op de radio niet zo heel veel aan. Maar het is heel leuk. Want deze man speelt namelijk in zijn eentje alles. Hij heeft een loop station. Zoals het mooi is. Een apparaatje wat hij op de grond legt. En dan begint hij zichzelf op te nemen. Dus hij doet of drums, of hij speelt gitaar, of hij zingt. En dan gaat hij kijken. Bernhoff staat nu bij jou zo. Happelijk kijk. Ah ja, goed. Als hij beweegt. Als je, als je beweegt ah ja, waar denk je dat ik val zeg. Als hij beweegt. <laughs> okay, nee, maar ik ga hem nu <laughs> laten bewegen, want ik ga hem nu <laughs> laten zingen. Maar je moet horen, dus een heel kunst. Dit, dit doet hij dus helemaal in zijn eentje.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 So what matters most in the end is beyond our fickle reach. How to unfold all the mysteries. Is het is gewoon een onmogelijke Finse trol met een brilletje. Maar Ik kan wel heel <laughs> erg aardige muziek maken. Maar hij, dat zal wel heel leuk in hebben. Hij heet, heet, heet Bernhoff. Het is en wel te gek. Come on and talk. Jazeker wel. Lizzy, het onderwerp van vandaag. Ja, het meest opmerkelijke nieuws van vandaag gaan we het toch nog even over de treinjongens hebben. De jongens die werden ervan verdacht brand te hebben gesticht... in de trein tussen Utrecht en Schiphol. Ze hebben 24 uur vastgezeten, onterecht. En ik liet hem in het begin van de uitzending ook al even horen. Maar hier komt hij nog één keer, gewoon omdat hij zo leuk is. Wat kregen ze als bedankje? We hebben een buskaart gekregen en uh, zoek hem maar uit. Oh, nee. Een buskaart? En we moesten nog naar Amsterdam om onze telefoon op te halen. Ja, hij heeft de telefoon inmiddels wel weer deze Daryl. En de politie gaat volgende week met de jongens in gesprek. Maar de vraag blijft, waarom waren deze jongens überhaupt verdacht? Ja, ik denk zelf, we waren onderweg naar Schiphol om een vriend uit te zwaaien als verrassing. Die gaan naar Engeland om te voetballen. En we waren een beetje aan het zingen, dus we waren luidruchtig. En we waren de enige luid, denk ik, ook in de trein. En ik denk dat dat ja, de reden is geweest om ons aan te houden, omdat ze een knal hoorden. Dus ze dachten dat het met vuurwerk te maken had. Ja. En dan keken ze gelijk de, ja, de jonge jongens aan, zeg maar, denk ik. Zeg maar, denk ik. Ander nieuws van vandaag. Een TBS'er die gisteravond was ontsnapt. is vanmorgen gepakt bij een overval op een juwelier in Rotterdam. De man ontsnapte gisteren tijdens een begeleid verlof. En vanmorgen viel die dus de juwelier, overviel hij dus de juwelier. Hij was gewapend met een mes. Dat heeft hij vermoedelijk vanmorgen aangeschaft. En uh, daarmee heeft hij ook uh, de aanwezigende in de winkel bedreigd. Nou, de man werd in de zaak opgepakt. Er zijn geen gewonden gevallen. Maar de discussie over het begeleid verlof van tbs staat meteen weer op scherp. Per direct afschaffen dat TBS met verlof, twitterde Geert Wilders vandaag. Willemijn. Ja, per direct afschaffen. Wat Hebben jullie toch vast gehoord, die reactie? Wat, wat, wat dacht je, Michiel, de advocaat? Onzin. Want? Nee, heel kort. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de straf en TBS. TBS is een maatregel, dat doen we bij mensen die waar wat aan mankeert, waar deskundigen hebben vastgesteld... een psycholoog en een psychiater... dat aan iemand uh, iets niet volledig is toe te rekenen. Zo iemand moet je helpen. En die sluit je eerst een tijd op. En in een tbs-kliniek zit je ook een tijd vast. En een klein kind gooi je dan ook niet in het diepe. Die moet terug de maatschappij in. En dat kun je het maar beste inderdaad begeleid doen. En als dat af en toe misgaat, dan is dat verschrikkelijk vervelend. Bedoel, zijn maar dat, zijn dat er is een noodzakelijk Ik vraag me wat. dan ook af, zijn er onderzoeken waarschijnlijk niet... wat er gebeurt als je iemand zonder eerst met verlof te hebben gestuurd vrijlaat. Zijn die er? Bos. Weet nou, dat? Nee, ik weet niet om onmiddellijk die onderzoek op te hoesten... maar het is wel zo dat in uh, samenlevingen waar dit soort middelen er niet zijn... dat dan inderdaad gekken of potentiële gekken... Um, soms niet eens de begeleiding krijgen en zomaar op de straat worden gegooid. En dan is de misdaad weer heel snel daarna gepleegd. Dus het is heel goed dat we in Nederland het systeem hebben dat je schaal de hebt. Trouwens, maar... Wat zeg je? Ik zeg in dit geval was het ook snel. Ja, maar, nou ja, goed. Ja. Kijk, het punt is natuurlijk... je hebt mensen die voor gruwelijke moorden uiteindelijk tbs ook krijgen... en dan, heb je, dan ga je zo iemand anders benaderen... Dan dan iemand die een wat lichter vergrijpt. Ja. Die zit ja. namelijk ook in het TBS. Ja. Dus je, om, kijk, ik begrijp gevoelsmatig de reactie van Geert Wilders wel... dat je zegt van, en ophouden hiermee, want dat is toch veel te gevaarlijk. Maar als we inzoomen op wie er precies in zo'n TBS-instelling zitten... dan is die diversiteit enorm groot. En bij mensen die ja. echt heel gevaarlijk zijn... die krijgen echt geen, uh, geen, geen verlof. Het zijn juist die mensen die bijna klaar ervoor zijn... waarvan ook allemaal psychologen zeggen van... nou, deze is er echt uh, uh, voor klaar. En dan gaat het 99 van de gevallen hartstikke goed... en één keer gaat het fout. En dat zal je nooit voorkomen. Ik las um, wat, wat cijfers vandaag. Hè? Um, er zijn jaarlijks rond... De 50.000 verloven van tbs'ers in ongeveer 0,1% ja. gaat er iets fout. Ja. Ja. En dat was in uh, 2010 waren er uh, 41 tbs'ers namen de benen. 41 en daar gaan, gaan er dus één of twee gaan er heel ernstig de fout in. Ja. ja en begrijp ook goed dat die verloven dat is niet een weekendje weg of naar de Efteling om een sprookjesboek te lezen. Of te um, Dat ja. is... Ja. Dat zijn mensen die binnen de muren hebben gezeten... en op een gegeven moment zelfstandig gaan wonen... maar onder toezicht van die kliniek. En op het moment dat het dan niet goed gaat... kunnen ze onmiddellijk naar binnen. Iedere twee jaar wordt zo'n TBS-maatregel verlengd. of dan moet je naar de rechtbank uh, om de rechtbank uh, die te laten verlengen. En op het moment dat de rechtbank zegt... en nou is het klaar met die behandeling... en we gaan naar een TBS met voorwaarden, een lichtere vorm... Uh, dan gaat iemand pas terug. Uh, Michiel, je kunt je natuurlijk afvragen... op het moment dat iemand op, dan op verlof mag, twee uurtjes... en meteen uh, zich aan zijn bewaker, uh, van zijn bewaker ontdoet... En... Dan, dat vond ik wel trouwens heel aardig, dat hij het mes wel eerst had aangeschaft... voordat hij die, ju die juwelier ging overvallen. Nee. Dat vond ik wel, wel, wel heel aardig. Um, maar dat da, da, dat, ik weet niet of het zijn eerste verlof was... maar dat dat dan toch gebeurt, dan, dan is het toch ja, ja, wel ergens een foutje ja, gemaakt, toch? Ja. Nee, ja, absoluut. Ja. Tuurlijk, dat, dat mag niet gebeuren. Nee. En toch je samenleving van niet ik, ik, te maken. kan ook niet foutloos, dat snap ik nee. wel. Maar dan is er, dan nee, is er begrijp, wel een de, inschattingsfout Ik begrijp gemaakt. de reactie van ja. mensen die zeggen, helemaal nooit ja. doen. Dat begrijp ik heel goed. Maar als je weer naar de cijfers kijkt, die we inderdaad horen. Over het algemeen gaat het goed. Dan is, is het heel erg belangrijk ook dat het gebeurt. Want anders ja. zijn we echt een, heel veel geld kwijt... om al die mensen die eigenlijk niet achter thuis thuishoren... om dat maar allemaal te blijven financieren. Dat moeten we ja. ook niet willen. Dus ja, het gaat wel eens mis. En in een samenleving als de onze... kunnen we niet 100% risicoloos... Uh, Mooie zin, en dan zetten we een punt achter. Want we moeten today iets... Een veel, belangrijker. veel belangrijker. Veel voetbal. Dit, dit zouden oh. we oh. kort houden, namelijk. Want ja. veel meer valt er ook niet over te zeggen. Lezzing. Nederland was nog maar net bekomen van de nieuwjaarskater... of de volgende klap, haha, die diende zich al aan. Over twintig <lacht> jaar, Willemijn, weet jij nog precies waar je was... en wat je deed toen je dit hoorde? Toch schokkend nieuws uit Duitsland, nou ja, zeg maar brekend nieuws. Uh -huh. Het is over en uit tussen Rafael van der Vaart en zijn vrouw Sylvie Meijs. Het ging waarschijnlijk al een tijdje mis. Uh, een half jaar geleden hebben wij nog nagebeld of, het, of ze toen gingen scheiden... omdat het Nederlandse Blad Party dat meldde. Dat werd toen in alle toonaarden ontkend. Ik ben een idioot, zegt Rafael in beeld... Ja, Bielt, dat was de Duitse krant die het nieuws als allereerste meldde. Maar wat is er nou precies gebeurd? Vrouwelijke Albert Verlinde, kom er maar in. Wat er precies is gebeurd is dat er een feestje was met oud en nieuw. Ja. Uh, het was een feestje in hun nieuw appartement... In Hamburg met uh, tien vrienden. Het was gewoon een gezellig feestje. De, de drank uh, die vloeide rijkelijk, zoals het eigenlijk gewoon gaat op een uh, oud-nieuw feestje. Het was leuk. Totdat het misging. Uh, er is een klap uitgedeeld door uh, Rafael. En Sylvie is op de grond gevallen. En in de biel staat letterlijk... ...daarbij landde de Sylvie na een slag mannes ...met een uh, louten roemst af den boden. Oftewel, Rafael heeft haar neergehoekt... Zoals men zegt, je kunt de jongen wel uit het kamp halen, maar haal het kamp maar eens uit, die jongen. Nee. En die klap, ja. Hoe erg is dat nou eigenlijk, hè, Winston Gerstanovic? Ondanks dat het in nooit mag gebeuren, is het in emotie gebeurt. wel begrijpelijk, denk ik, voor sommige mensen dat je... Nee, ik denk dat... Ik denk denk dat, dat ik, sommige... Het klinkt heel heftig, er is een klap gevallen en we, we lazen hier net in het beeld, weet je, dat mensen geschokt waren. Um, ja, want hij heeft er namelijk geslagen, vrouwelijke Albert Verlinde. Maar goed, kennelijk vind jij dat niet zo'n enorm probleem, weten we dat ook weer. Goed, uiteindelijk was de klap natuurlijk niet echt de oorzaak van de scheiding. Ja, Rafael die, al, uh, die heeft er ook geen geheim van gemaakt... dat hij eigenlijk ook graag een beetje een traditioneel gezin wil... en een vrouw die misschien wat vaker thuis is. En die een goede klap op zijn tijd gewoon weet te waarderen... zoals in ieder traditioneel huwelijk. Of een vrouw die tenminste gewoon normaal kan fietsen. Ik wilde een fiets kopen. want Rafael had me nu gevraagd... schat, doe en een Dat is echt gevaarlijk. Hoe dan ook, Rafael en Sylvie. Sylvie en Rafael, het is over uit sloes finito voorbij. En de hoofdredacteur van de party, die lacht in zijn knuisje. Het is een bevestiging, ja. Het is een uh, zaak voor ons een mooie start van het nieuwe jaar, om het zo maar te zeggen. Ja, Willemijn, zet er maar een punt achter. <laughs> Het, het, het mooiste, nou ja, het mooiste, het meest opvallende dan zagen jullie RTO Boulevard. Er was een MAGO-deskundige. En die zei: Ja, nooit je vrouw slaan in het openbaar. <laughs> nou, ik ben benieuwd wat hij ja. daarvan nou krijgt voor, dat, uh, voor, voor dat, dat advies. voor dat advies. ja. ja. Met uh, je factuurtje? Uh, Maris Kulscher, scheidings- en relatiecoach. Zelf gaan we het zo meteen ook nog even kort over hebben. In 2006 oh, volop in het nieuws geweest vanwege een scheiding. Er was ook een BNR-scheiding. Veel om te doen geweest. Um, waar iedereen zich misschien nog wel het meest om verbaasd in dit hele verhaal is um, het huwelijk was al kapot. Hè. Ze wachten kennelijk alleen maar op een goed moment... om het naar buiten te brengen. Dat zijn dan de verhalen. En dan doen ze het de dag daarna in de beeld... en vertellen ze over die klap even vanuit jouw perspectief, is dat nou allemaal heel handig? Hadden ze niet gewoon beter hun mond kunnen houden? Nou, wat is natuurlijk wel interessant is dat um, we natuurlijk met z'n allen... Uh, de ene aanname naar de andere doen. Hè. Dat zie je natuurlijk vaker met dit soort nieuws. We willen allemaal zo graag weten hoe het echt gebeurd is. En waarom willen we dat weten? Omdat het ons raakt of bezighoudt. Of we willen in ieder geval een, uh, een reden bedenken... waarom het ons niet kan overkomen, bijvoorbeeld. Hè. Um, en wat er nou precies gebeurd is, weet eigenlijk niemand. En je hoort alweer in de uh, van net van RTL Boulevard, dat er dan volop ook dingen geïnsinueerd worden waarvan we allemaal niet weten wat er nou echt gebeurd is. Hè? En wat er nou wel en niet handig is, is het handig om het te vertellen, is het handig om niet te vertellen. Ik denk dat je vooral bij je eigen gevoel moet blijven, maar in het geval van Sylvie en Rafael, en daar zitten mensen bij en er is iets gebeurd wat mogelijk iets te maken heeft met slaan of aanraking uh, wat niet ja, gewenst is. Ja, het zou nu alweer dan, gaan om een, een onbedoelde nou ja, duw. Maar aan dan wijnen. kan je ook denken van nou ja, we kiezen eieren voor ons geld. Wij gaan het dus melden, want anders komt het via een andere weg naar binnen of naar buiten. En dat doen we ook nog samen, zodat hè, we in ieder geval euh, dan euh, nog laten zien van, kijk, we, we kunnen nog maar is dat uh, de beste strategie misschien als, als BN'er, je kan maar beter gewoon eerlijk zijn, want de rest, anders komen ze er toch wel achter? Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat je zelf heel goed bepalen wat je wel en niet wilt vertellen. In dit geval hè, euh, euh, euh, euh, hebben ze daar denk ik wel goed aan gedaan om dat zo naar buiten te brengen. Anders was het hey, wel uitgelekt. Euh, waarschijnlijk wel, nou. ja. Als het allemaal al gebeurd is, hè, dat Weet weten natuurlijk ook nog niet. Maar het wil niet zeggen dat het altijd de beste keuze is. Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen van nou ik zeg er niks over. Het geval van Sylvie en Raafel. Die zijn natuurlijk heel lang samen hebben ze uh, zichzelf geëtaleerd in de pers. Wat overigens nog niet wil zeggen dat als het dan rot gaat. Dat je dan, dan maar alles moet vertellen. He? Maar, maar dat wordt natuurlijk, natuurlijk heel wel... hard geroepen. Hè? Van ja, Zij zijn op, op, in zoveel bladen zoveel foto's het gelukkige paar op, op, al jarenlang dan hè, als je nou dat, ja, dat jurisch gezien dan... is daar geen causaal verband zit <laughs> kusten, maar, ja, maar dan hebben uh, we ook het recht om de rest ook te weten als het minder goed gaat. Ik dat denk dus. dat er niemand is, uh, hey, uh, Boris of wie dan ook, iedereen die bekend is, die altijd alles maar zegt. En ik kan me ook goed voorstellen nee, maar je, dat. Maar riske, je kunt je toch voorstellen dat op het moment dat jij de relatie met de bladeren die is heel ja. open geweest, dat ze het lijfstig laten fotograferen, de in nou, werd verkocht. Alles is Ben je ook wel open? Nee, dat weet ik Maar bedoel, je kunt er toch gevoelig vanuit gaan dat als dat zoiets als dit gebeurt, dat ze ja. er dan als gieren bovenop ja. duiken... omdat ze het in goede, in good and bad Tuurlijk. times, dan ben je van hun. Dat, dat is, is gewoon de Dat is het mechanisme. En um, uh, het is dus de vraag, ik denk dat de komende maanden veel... Uh, ja tussen twee haakjes uh, belangrijker gaan worden. Hè? Want uh, deze twee mensen zitten natuurlijk in zwaar weer. Staan ontzettend onder druk. Communicatie is natuurlijk toch al niet briljant. Want je gaat uit elkaar. De een zit hier en de ander zit daar. Um, en de geruchtenmachine komt op gang. Dus het is maar de vraag hoe zij met die druk kunnen omgaan. En wat ik heel erg hoop is dat er mensen in een omgeving zijn... die hen niet tegen elkaar opzet. Maar hen dus eerder ondersteunt... in plaats van uh, uh, de vinger te wijzen naar elkaar. Maar ja, even als voorbeeld jouw scheiding. Halen, want dat heeft uh, ook ja. weer in de afgelopen dagen ook weer een aantal kranten gestaan. Dat was geloof ik ja uh, Jij bent getrouwd, ik geloof ik dat je ook je, in ieder geval de foto's aan een blad verkocht hebt. En, en nee, je... ik heb ze niet verkocht. Maar dat was ook zo'n gerucht. Okay, kan maar nu wel ze stonden zes in een jaar blad laten zeggen, maar ik heb er nooit een euro voor gekregen. <laughs> okay. Maar de trouw van ze stonden juist. in een blad. Ja. Um, en dus daar was je al vrij open. En toen vrij snel daarna ging het ja. natuurlijk uh, liepen op de klippen. ja En hoe heb je het toen aangepakt? Um, ik heb toen besloten om niks te zeggen. Uh, en uh, ik weet wel dat ik zelf... Het was uh, vakantietijd. En ik heb toen wel samen met uh, mijn toenmalige man uh, gezegd... Wij gaan uit elkaar. Maar eigenlijk ook niet echt een verklaring gegeven. Meer dan... Um, de koek is op. Dat is een beetje gek, hè? Na zes weken. Nee, <laughs> dat hebben we niet gezegd. Maar wel iets van... Uh, um, nou de ja, koek is, niet. is uh, Het boek is uit. Het boek is uit. Het sprookjesboek. Efteling. Nou, daar zijn we weer. Um, maar goed, ik heb me toen nooit gerealiseerd dat dat zoveel impact zou hebben. En toen zat ik op een vakantieadres nog bij te komen. Want vergis je niet, hè, voor iedereen is een scheiding heftig. En als je tot de conclusie komt dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt... dan wil je dat eerst eens even bij jezelf goed op een rijtje zetten. Want uh, ja, de... half Nederland viel over je heen. Van ja, ja, je staat altijd in de bladen, je bent zo open. En nou ja, goed. Nou, het verhaal, viel trouwens Het verhaal ook wel was mee. dan in ieder je geval, je, je, je foto's stonden ergens. En, ja. je, en toen was in één keer het commentaar, nou hou je je mond dicht. Dat, ja. dat is raar. Ja, ja uh, persoonlijk vind ik dat onzin. Want ik vind dat je moet zeggen wat je wil. Wilt zeggen. En als jij in betere tijden het leuk vindt om hoog van de toren te blazen... hoe gelukkig je bent, mag je dat doen. En als je uh, op een ander moment denkt... nou, nu wil ik even tijd voor mezelf, mag je dat ook doen? Alleen, en dat heb ik ook gedaan, moet je wel de consequenties accepteren. Dus ja, zeg je, en, achteraf had ik misschien toch iets meer dan het persbericht... want dan was ik er wat sneller van, van niet, af Helemaal niet. Op geweest. dat moment had ik een andere prioriteit. Ik was met mijn kinderen op vakantie... en ik wilde daar nog een prettige tijd hebben voor zover mogelijk... en eventjes uh, een, een beetje bijkomen van de schok. Want die, die was behoorlijk. Bovendien wist ik zelf eigenlijk ook niet hè, hoe de vork in de steel zat. En uh, bladen willen helemaal geen ge verhaal van het gevoel is goed. Dus de speculatiemachine kwam zo op gang toen heb ik besloten, ik ga mezelf niet uitleggen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus jij zei net bijvoorbeeld dat, dat die foto's verkocht waren. Zelfs dat heb ik niet uitgelegd, terwijl er ook niemand is geweest die dat ook heeft gecheckt. He, dat is, ook, dat, is, pas nu, dat is pas nu populair. Ik kan me voorstellen dat, dat je. Dat de... <laughs> nee, jij ja, bent gewoon aan de grote. Uh, ik ik, ik verwijt de media in. ook uh, in die zin. Niks. Dat is hun werk, dat doen ze. Ik ben blij dat ik niet op de stoel mm. van sommige mensen zit. Want daar zou ik helemaal geen zin in hebben. Maar um, uh, ik denk dat je daarin ook je eigen verantwoordelijkheid uh, moet nemen. Dat heb ik gedaan. En ik heb dat lekker over me heen laten komen. En uh, daarna krab je jezelf wel weer op. Want wat je natuurlijk heel vaak hoort is bij bekende mensen. Je kan maar beter misschien, dat, dat lees je vaak één interview geven Persoonlijk heb ik de keuze gemaakt om nooit meer iets van mijn privérelatie te delen. En dan zeg ik, ja jongens, dat begrijpen jullie waarschijnlijk wel. En dan zeggen ze allemaal, ja, dat begrijpen we wel. Nou, dus <laughs> ik ben er vanaf. Um, hoe hoe, hoe uh, sta jij de... daarover tegenover, Erik? Ik bedoel, tegenover... Jij, nou, jij als BN'er. Uh, je, no. je bent, je bent gelukkig, gelukkig getrouwd, dat scheelt. Ja. Um, nog wel, hè? Ja, nog steeds, maar nog steeds. For all we know, is ja. het zo allemaal, ja. Maar zou jij je kunnen voorstellen dat je dan een, een, een interview geeft... om er maar even vanaf te zijn? Want dan, dan geef ik één keer openheid van zuiken. Nou, ik ben in de gelukkige omstandigheid... Dat, dat die bladen niet achter mij aan, uh, aan uh, wandelen. Omdat ik helemaal niet interessant ben voor die bladen, gelukkig. Um, en wij zijn ook al heel lang samen en gelukkig getrouwd. Dus ook buitengewoon oninteressant gebleken. Toen Diana in goede tijden zat, uh, jaren geleden... toen was dat nog wel zo. Toen, ja. Uh, toen onze kinderen geboren werden, daar heb ik er ook echt serieus last van gehad. Nee, en ik heb daar ook nooit iets mee te maken willen hebben. Bij dus dat ik heb nooit verhalen, interviews gegeven. Nee. Of wat dan ook. We, we, we ik heb... kennen allemaal nog de foto van Wouter Bos met die lege kinderwagen. Die ja, heeft besloten, klots. ik doe dat. Eén foto, en ja. er zit dan niks in, maar dat weet niemand. Maar en dan voor ben ik er wel eh, Sylvie en Rafael is dit natuurlijk ook hun eerste huwelijk. En ik denk uh, dat net als ieder gelukkig stel je in het begin dat lekker vindt. Om, uh, he, de de, ja, de ene is daar delen. ook opener ja. in dan de ander, en die wil dat delen. Hartstikke leuk. Maar ik denk dat zij zich waarschijnlijk ook niet hebben gerealiseerd wat de werkelijke consequenties zijn... als er dan zoiets gebeurt. Hè? En uh, nou ja, ik hoop dat ze... Dat hoop ik echt, want dat is natuurlijk uiteindelijk... Uh, het allerbelangrijkste... dat zij er goed doorheen komen... en um, ook uh, samen met hun zoontje... en dat ze meer dan door een deur kunnen samen... en dat, dat die communicatie goed blijft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste ja. is. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan, Bos? Als, uh, ja, goed, ik weet niet of jij ooit dit soort... Uh, Zeker. Ik heb het, uh, hoe, uh, moeilijke ik heb... interviews hebt moeten geven? Nou, kijk, ik bedoel eens... Politicus ben je over het algemeen uh, wat minder in de bladen. Maar um, ze hebben me wel een paar keer weten te vinden. Bijvoorbeeld toen mijn relatie uitging. Uh, ik had een relatie met een acteur. En die zat in een musical. En via het musical circuit had Albert Verlinde gehoord dat die relatie uit was. En ik was wel re regelmatig bij RTL Boulevard over politieke onderwerpen overigens. En toen kreeg, werd ik inderdaad gebeld. Van ja, we hebben dat gehoord. Kan je het bevestigen? Ze van ja, op zichzelf, dat is geen geheim. Um, en vervolgens uh, wilden ze er een item van maken... en wilden ze me ook live in de uitzending. En toen zei ik van, dat doe ik niet. Maar ik heb wel ervoor gekozen om iets naar ze te sms'en... met een soort van reactie van... dat ze er niet allerlei dingen omheen gaan verzinnen. Zodat ik weet, dit gaan ze zeggen... en dat is het dan ook. En hielden ze bij wat jij sms'en? Ze hebben zich daar keurig aan gehouden. En Ze hebben nog wel tot in de uitzending me nog gebeld... om van, wil je niet aan de lijn, wil je niet in ja. de uitzending? Toen dacht ik van, nee, dat, dat wil ik niet. Um, maar bijvoorbeeld bij de geboorte van, van mijn zoontje, uh, uh, die bij zijn twee moeders woont, dat heb ik wel getwitterd. En dat heeft ook wel wat uh, nieuws opgeleverd. Maar ik heb het wel voor gekozen. Als je iets persoonlijks zegt, probeer dan gewoon heel afgebakend: van, dit wil ik erover vertellen en dit niet. En als je je daar zelf aan houdt, dan gaan anderen er ook niet mee aan de haal. Um, maar um, ja, je, het, het kan soms wel. Op zo'n moment is dat wel ingewikkeld als zo'n programma belt. Maar dan moet je gewoon heel goed weten: nee, ik, ik wil er wel één ding over zeggen. Het klopt, dit is wat ja. ik over kwijt wil. En dat je moet ook niet vergeten dat mensen op het moment, in de heat of the moment, als ze midden in dat echtscheidingsproces zitten, uh, dat weet ik van heel veel mensen die gaan scheiden, dan weten ze eigenlijk nog niet altijd de vinger erop te leggen. Ja. Wat is nou precies de reden? Ja, dan noemen ze wat dingen, maar dat zijn eigenlijk gevolgen. Hè? Bijvoorbeeld vreemd gaan of wat dan ook, zeggen. gevolgen van iets ja. wat er in de relatie niet goed is. Dat proces komt vaak daarna. Nou, als je bekend bent, wordt er eigenlijk verwacht dat je in de heat of the moment al allerlei plausibele, althans voor de bladeren, ja. ja, blijft. Blader, ik denk dat het daar ook in, heel erg interessant is. Ik was ook ja. erg ja. boos op de ander. Dus, de, dus uh, je bent snel geneigd om, als je er iets over zegt... om iets hele onaardige dingen ja. te zeggen. Ja. En ik heb me altijd gerealiseerd van, kijk... Ik, ben, ik heb ervoor gekozen om, om een bekend figuur te zijn. Mijn geliefde het, destijds uh, uh, was dat wat minder. En zeker mijn schoonfamilie, maar mijn eigen familie ja. helemaal niet. En die heb je er ook mee. Dus je moet ook goed blijven nadenken. En ik denk dat dat ook wel een probleem is voor mensen als Sylvie van der Vaart... en, uh, en, en die, die, uh, die, die, die man van daar, de ex-man... dat die zich niet hebben gerealiseerd dat ze natuurlijk niet um, alleen die beslissing nemen. Ze beslissen dat ook voor hun kind. Absoluut. En ze beslissen het ook voor hun, hun familie. En nou ja... ik. Ik hoop voor hen dat ze bij een volgende relatie wellicht wat zorgvuldiger zijn ja, maar met Maar ze beslissen niet te alleen te voor hun familie. Familie beslist ook, want ik, ik vloog, ik zag gisteren dat de broer, zijn broer dan weer ja, ergens ja, aan de telefoon ja, hangt. Ja, dan moet je dus wel mee ja, dan, ja. dan, dat, dat, dan vind je het dus weer uit. Nou ja, in dat opzicht zou ik nu hè, ook na nou, wat ik zelf heb meegemaakt, uh, uh, tegen mensen willen zeggen, uh, van, nou, die, die dan bekend zijn van jongens, weet je, denk daar in ieder geval over na. Denk na over de consequenties. Want uh, uh, we weten allemaal hè, dat, uh, dat het principe zo werkt. Het leuke verhaal, maar ook het vervelende verhaal. En daar wordt zo nodig nog meer aandacht aan besteden. Um, uh, en ik denk dat je dat moet realiseren. En als je dat niet wilt en toch openheid van zaken wil geven over je privéleven, dan zijn dit de consequenties. Ja. En daarmee zetten we een dik vet punt achter, Erik. <laughs> Oké, okay. Half tien is het. Juris Stubenitski. Radio 1 Het NOS Journaal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 De vrouw overleed later in het ziekenhuis en de zaak leidde tot massale protesten in India. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Op Radio 1, daar luister je naar. Zoals uh, iedere vrijdag zetten we een punt achter de week. Vanavond doe ik dat met politiek commentator Boris van der Ham. Presentatrice en relatie- en scheidingscoach Mariska Hulscher. En strafrechtadvocaat Michiel Kuip. En je kan ons bekijken op de webcam als je dat wil. Radio 1.nl. <lacht> Boris zwaait naar zijn moeder. Dat moet wel heel ver, die is overleden. Sorry Boris. Dat moet wel heel ver Ik weet niet waar ze allemaal uitzenden <lacht> dit, maar... Zwaait naar zijn zoontje dan. Dat, zou oh, dat zou kunnen, Die ligt ja. wellicht al in bed. Ja, goed, ja. Goed. Uh, laten we hier snel overheen gaan, want dit wordt allemaal heel pijnlijk. Erik, muziek. Hi. Oh, muziek, Zet een punt achter de week. Nou, laten we inderdaad vooruitkijken. Want de BBC organiseert uh, ieder jaar een soort van verkiezing... van waarvan zij denken muzikaal wat er het komende jaar uh, de, nou, door gaat breken. Of de allergrootste band of act gaat worden. En dat noemen ze dan de BBC Sound of 2013. Um, in dit geval is dat een, een, een band geworden bestaande uit drie zussen. Uh, de zussen Este, Daniel en Alana Heem. Alana. Heet het, Alana, Alana Heem. Alana. Dat speel je als H-A-I-M. -H en dat Heem is tegelijkertijd de, ook de titel van hun bandje. Hm. En het zijn drie hartstikke leuke zussen. Uh, twee gitaristen en één bassiste... De drummer, die drumt wel mee, maar die heb ik nog nooit in beeld gezien. Dus ik weet niet wie dat is, maar dat zien we dan alweer. Dat komt al als ze live komen spelen. Um, maar die zijn dus verkozen door de, door de BBC tot Sound of 2013. Hmm. Omdat het voor hun uh, enorm uh, Fleetwood Mac ademt. Ik vind dat nog wel meevallen. Uh, dit liedje misschien, het beginnetje, eventjes doen een beetje denken aan... I to be with you everywhere, van Fleetwood Mac. Een heel klein beetje. Voor de rest vind ik dat nog wel meevallen. Maar het is wel heel leuk. Drie zussen dus. Heem. If you say the word, then I'll say goodbye. Natuurlijk niet, maar uh, Ilse Lange. Leuk dat je luistert, Ilse. Laat weten, leuk dat je heen de Band draait. Een van de zusters drumt ook, is dat mysterie ook opgelost. En is het vriendinnetje van Break Mirrors, dat is ook een geweldige gast. gaan we volgende week draaien. Maar wat zou er nou mis zijn met die drummende zus, dat die niet in beeld mag? Ja, ik Misschien dat het de vierde zus is. Ilse, laat even weten. Is dat de vierde zus? Ja, ja en maar, de wat Twitter? is in met Sylvie nee. Meis, denk ik. Dit ja, is <laughs> toch van de vaart? Dat <laughs> Lizzie, de laatste korte punten van de week. En dan beginnen we met het bouwvakkersdecolleté. Er is geen grotere afknapper dan een behaarde mannenbilspleet die boven een broek uitkomt. Als je de meeste vrouwen moet geloven... kan het zogenaamde bouwvakkersdecolleté absoluut niet. Nee, dat wisten we eigenlijk al lang. Maar Energiemaatschappij Eneco gaat ook eindelijk de strijd aan... met deze gruwel onder de bedrijfsuniformen. <laughs> Monteurs krijgen aangepaste bedrijfskleding met verhoogde broekrand... zodat het decolleté hoe diep de monteur ook door zijn knieën moet, bedekt blijft. Want? Als mannen wisten hoe lelijk dat, dat was. Ja, dan... Uh... Nee, het heeft niets aanstekelijks. Nee, echt niet. Nee, en erg aantrekkelijk is het ook niet, hè Willemijn? Ik wat seksistisch oh, maar, van die vrouwen ja, zeg. Maar we moet je moet allemaal wel naar die vrouwen decolletés kijken. hier zit een prachtige vrouw Mariska die heeft ook een decolleté. Daar moeten we allemaal maar naar kijken. Ja, en naar de mannen, even, de de de de dan mannen maar. Het is weg, hem, Mag er dus niet gekeken Het van seksistisch van die vrouwen. Maar ook de vraag als mannen zouden weten hoe het eruit zag, dan kan het ze nog geen reeds schelen. Nee, Echt niet. Echt niet. Ja, het maar om het gaat ook niet om wat jullie vind het. vinden. Het gaat om dat wij daarnaar moeten kijken en dat zo'n man ja. bij haar luister, Willemijn op het moment dat er dus niet meer naar jou wordt gefloten door bouwvakkers, dan ga je ook zorgen Maken. En bij bouwvakkers horen ook beeldspleet. En soms Toch. zien we die dus. Nou, ik vind het best lief dat de bedrijfslingerie nu geregeld <laughs> wordt door uh, de firma Eneco. Maar ja, goed, dan kunnen ze ook wel wat gaan doen aan al die korte broeken... die mannen in de zomer gaan oh, dragen. En die, gaan boven nul en, en die sandalen. En die sandalen. Dat mag ook mag wel die leggings wel. bij die vrouwen. Dat vind ik ook oh. precies. Ja, precies. <laughs> Kortom, wat is eigenlijk, eigenlijk dan bij advocaten? Wat ja. is echt een lelijk iets in het advocatenuniform? Ja. Nou, witte sokken kleuren leuk bij je bef natuurlijk. Maar ja, nee, korte broeken onder. Onder je, je, je togen? Ja hoor, dat gebeurt. Ge dat gebeurt niet. Niet bij mij, maar dat, maar dat gebeurt. Korte broeken ja. onder je togen. Korte broeken onder je togen, ja. Ah, ah. ja. Oké. Okay. Dan zeg je toch, sorry, ik wil echt een nieuwe, nieuwe advocaat. Dat doe ik, kom op. Ik heb nog nooit in het verdachte bankje gezeten. Dus ik zou het niet <laughs> weten. Ja. Oh, ik zit Heerlijk. helemaal voor me, gadver. Nou, goed um, next. Goed punt dit. Ja, we hebben ah. er een nieuwe nationale held bij in Nederland. Darter Michael van Gerwen. Ja. And now, van de Nederlandse, hij is de winnaar van de Wereld Grand Prix. Time to tijd om MVG, Michael Van Ja, hij heet dus Michael van Gerwen, even voor de duidelijkheid. Meer dan een miljoen mensen zagen afgelopen week hoe deze Mighty Mike de finale van het WK darten behaalde. Laat me zien, jongen. We gaan meekijken, 144... ...zeertel 20... dubbel 12... Ja, van Gerwen, van een 9 in deze halve finale tegen James Wade. Mighty Mike slaat opnieuw toe. Wat een wedstrijd is dit en wat een moment is dit voor hem. Ja, dit was in de halve finale en in de finale verloor Van Gerwen uiteindelijk van de Brit Phil Taylor. Het was ook een erg zware wedstrijd, zei hij achteraf. het yeah, was een tough game for me. Het uh, was hard for myself to find the triples. vinden. het uh, was een difficult game for me. But Phil played awesome. He was uh, he played very well. Nou, verloren of niet, Michael is een held en Dartte is weer helemaal terug in Nederland. Kijk jij Marissa? Nou, ik was bij de snackbar na oud en nieuw. En daar hebben ze dat de hele tijd op staan. En uh, ja. toen zei ik tegen de jongens van de snackbar... valt jullie ook niet op dat die mannen die darten allemaal... Ja, even heel oneerbiedig toch wel redelijk dik en lelijk zijn. Dat is zo grappig. Ja. en Dat je denkt, ja, ja, maar ze kunnen echt wel iets. Want ik kan het niet wat zij kunnen. Hè. Dan gooien ze wel gewoon drie keer hop, hop, hop, hop, hop. Um, en toen zei die snackbaar houden, ja, dat valt me wel op Ja, ja, ja. en toen kijkt hij naar nou zichzelf, nee, maar. Nou, nou, nou, nou. No. Nee, ja, het is een beetje natuurlijk een kroegsport, maar het is natuurlijk wel, die mannen moeten natuurlijk toch echt, uh, die, die kunnen dat verschrikkelijk goed. Ik bedoel, dan kunnen wij niet bij in de buurt komen. En er zijn, denk ik, toch heel veel mensen die dat wel. Huh. Erg ja, ik denk leuk, dat het ook echt zo'n sport er. is die je pas gaat waarderen als Nederland opeens iets wint. Dat is ook in Nederland ja. volgens mij gebeurd. Voor dat je opeens. Epke voor sommerland. van Barneveld was er echt een. Niemand die zich met haar te heeft In 1998, Oranje ja. gevoel naar boven ja. en dan zeg je we: ja, darten dat gaan ja. we met z'n allen ja. doen. Dat is het nou ook straks weer met de turnen of ja. met uh, ja. Epke ja. zonderland dat we nu opeens. Dat is heel goed. Dat er steeds meer jongens en meisjes gaan turnen omdat ze dat. Maar hebben die gezien. ziet er beduidend beter uit dan Barney. Barney is natuurlijk heel slim. is ook echt de enige sport op de wereld waar je gewoon bij kunt zuipen. Ja, maar je ziet het ze niet meer doen in die als ze dan op die. Maar zo is het wel allemaal begonnen. Barney is op dieet gegaan, En die is en die is zo gezond bezig. Ze hebben allemaal lam leren gooien volgens mij, dat kan niet anders. Ja. Uh, ja. Michiel, uit Betrouwbare Bond weten wij dat jij vroeger drie keer per week uh, zat te darten in het café. Echt? Nou, darten, biljarten deed ik altijd in het café. Ah, dat ja. kan en, ook en heel darten. goed land, trouwens. Ja. <laughs> Dat kan inderdaad heel goed lang. Ja. Nee, ik stond altijd in het, um, in het dartcafé in Den Haag. Um, en daar is Remel van Barneveld ooit begonnen. Maar volgens mij zeggen ze dat in ieder dartcafé in Den Haag. Want dat is namelijk goed voor je omzet. Uh, nee, daar uh, kom ik inderdaad regelmatig bij Kelly. Ik mag natuurlijk geen reclame maken. Maar bij, als bij jij Kelly, daar een beetje ervaring in bent, waar moet je dan aan voldoen? En wat, wat zie jij dan als goede eigenschappen om dat echt goed te kunnen? Wat, wat... Nou, het enige wat mij eigenlijk altijd verbaast, dat, is, dat doen ze dus in teams. Ik begrijp dan niet precies wat je met een team moet. Maar ze hebben allemaal hetzelfde kleur shirtje aan. En dat begrijp ik bij voetbal. Begrijp heb ik dat heel goed, want dan moet je de bal naar elkaar toe spelen. Maar bij darten zie ik dat dus niet zo. Um, en dat is het enige waar ik me eigenlijk al over verbaasd heb. Um, en dan ben ik tot op de dag van vandaag nog niet achter. Wat ik, wat ik het ik om nog heel even op die drank terug te komen... dat vond ik namelijk een heel mooi verhaal van een darter... die dus inderdaad echt heel goed was geworden door... maar wel met vijf pints achter de kiezen... die toen vervolgens uh, wedstrijden voor televisie moest gaan gooien. En daar mocht hij dus niet meer, mocht hij niet meer drinken. Toen moest hij echt overnieuw beginnen om te, Zo'n te houden zonder alcohol in zijn lijn. <laughs> Kijk, Heb ik ooit zo'n commentaar te horen vertellen? Dat vond ik een fantastisch verhaal. Ja. Ja. We zetten er een punt achter. Hoor, ja, hoorcolleges Die zijn niet meer van deze tijd en moeten worden afgeschaft. Dat vindt de Nijmeegse hoogleraar Jan Derksen. Hij zegt dat studenten in, collegezaal de, in de collegezaal toch alleen maar met andere dingen bezig zijn. En dat is veel te vermoeiend voor deze hoogleraar. Ik merk dat ik zeg maar na een college geven voor 500 eerstejaarsstudenten me echt een week lang ontrekeld voel. Ja, dachten wij dat een vm... ja, wij dachten natuurlijk dat een VMBO-klas lastig was. Maar nee, eerstejaarspsychologie studenten, dat is pas echt zwaar werk. Ze hebben voor het ook altijd brood en water uh, meegebracht en koffie. En, uh, en ze zijn in de colleges al hartstikke druk met de digitale media. Ja, die digitale media ook. Luc, die zou erop spugen. <lacht> Professor Derksen heeft wel een oplossing. Gewoon alle hoorcolleges online geven. Kunnen ze de studenten thuis met hun brood en digitale media gewoon kijken. En als alle universiteiten wereldwijd dat doen... dan kunnen ze ook colleges bij Havelt volgen. zomaar behalve in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Ja, superhandig dus. De universiteiten staan er alleen nog niet om te springen en de meeste studenten die vinden het idee maar niks. Het probleem wat hij schetst uh, herken ik ook niet helemaal en ik vind de oplossing die hij daar aandraagt ook nogal, uh, nogal abrupt. Waar een goede docent zit, daar, uh, daar luister ik ook gewoon goed naar en, uh, en dan schrijf ja, je, ik aantekeningen hey. mee. En als je nog een lezing geeft, dan kun je te boeien, boeien en dan weet je dat ja. ook interactief te maken. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij een week moet bijkomen van één college. Oh. Ja, is, nee, ik ging nooit dan. naar college vroeger. Dat moet, dat moet ik dan ook maar even bekennen. Ik ging wel naar practicum, dus met kleinere groep. Maar ik ben ja. nooit naar college gegaan. Ik vond het bloedzaai. Toen had je nog geen mobiele telefoon. In het verre <lacht> verleden waarin zo. ik gestudeerd. heb. <lacht> <lacht> nee, dat was gewoon niet te doen. Dus. Nou, ik, had, ik ben er nooit naartoe ja. gegaan. Ik had er geen zin, was te ver fietsen. Het was niet nodig. Ja, wat, wat, uh, wel op, ik heb laatst, uh, in verband met Sirius Request, een, uh, een gastles gegeven aan de UvA. En dat vond ik hartstikke leuk. In een collegezaal met, met uh, eerstejaarsstudenten ook. waarvan 9, 96 Hard rustig zat te luisteren aan en uh, ijverig aantekeningen. Zat te maken. Uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet het uh, uh, kregen, Het is geneeskunde, maar in een bepaalde ah. richting die zich bezig met met, met, met, met uh, kindergeneeskunde. Maar dat is, het, dat, dat is het nog niet in het eerste jaar daar, okay. het daarna was nou goed. In ieder geval, daar moest ik wat over vertellen. En daar zaten er een paar, en die zaten gewoon inderdaad continu hardop tegen elkaar te lullen, maar niet vervelend bedoeld, die zaten gewoon te lullen... zoals ze normaal gesproken ook voor de televisie... zitten te lullen, dan luisteren ze dan weer wel een beetje lullen. En toen, op een gegeven moment heb ik daar... Heb ik, uh, voel ik uh, heel erg voor, maar... Uh, toen, oh, sorry! Die hadden niet in de gaten dat ik het ook kon horen. Ja. Dat is een beetje raar. Dat in theater heb je dat ook. Als je een theater hebt en, en, en je hebt een soort interactie met publiek... Mensen, gaan, mensen lullen tegenwoordig Sommige mensen overal doorheen. Die ja, ja, ja, denken dat ze de voor de, de televisie zitten. Ja, maar echt. Ja, gebeurt ook in het theater. Ook, ja, echt waar. In, ja. de, in de bioscoop ook. Nee, ik heb twee jaar geschiedenis gestudeerd. En uh, ik vond de colleges omdat ze het door hele leuke docenten werden gegeven... echt fantastisch. Juist met z'n allen. Juist ook een beetje vanwege die groep. Ik vind het prima ook om het... Ook, ook op internet te zetten, hoor. Dat is alleen maar heel handig. Maar om er echt ook te zijn, vind ik belangrijk. En ik denk ook, ja, ik, to, ik heb ooit op het VMBO gezeten voordat ik naar de HAVO ging. En dan had je één, de MAVO heette dat toen nog gewoon. Um, en dan had je een docent die zag, als jij in je schriftje aan het uh, kleuren was of iets anders, pakte hij dat schriftje en dan had hij met een hele mooie boog in de vaandelsbak. Dus het is ook een beetje ordehand, hoor vind ik. Maar en die maar het heeft ook, dat ook het, he, ja, het heeft ook wel een beetje te maken denk ik met dat uh, uh, jeugd, jongere studenten zijn natuurlijk best wel verwend, hè. Uh, televisie, alles wordt spektakel, alles snel, noem maar op. Dus ik kan me voorstellen dat er ook wel misschien een andere behoefte is, hè? Nou, op een andere manier. Dat wil niet zeggen dat het digitaal Oftewel, die docent doet het gewoon te saai. Nou ja, dat, dat, dat, uh, dat ik weet, weet ik niet, want ik was er niet bij, maar ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat je daar misschien over na kunt denken om dat leuker te doen. Mm. Nou, nou Ik heb in Leiden gestudeerd, er waren voldoende andere behoeftes uh, waar je aan moest voldoen. Um, en ik denk dat het heel goed is dat de universiteit zo hier en daar wat structuur biedt. En als dat om negen uur s ochtends in de collegebanken zit, dan lijkt mij dat een een hele goede. Ik denk dat we dat ook moeten volhouden. Ben jij, ben maar hoor dus een... die altijd naar college ging. Nee, maar ja, het is, als, als, je, als je kijkt wat er allemaal kan in die collegezaal, alles kan. Je kunt je filmpjes, doen. dingen, je kunt alles laten dan zien. Dan moet je als alles hoogleraar kan. gewoon toch wat strenger zijn, lijkt mij. Precies. Als, met als ja. iemand met als iemand zit te kleren, dan stuur je hem er gewoon uit. Ja, ja, ik vind, er, ben daar heel erg ouderwets in als hoor. Er 100 als je zijn, niet donker wat jij. Ja. ja, ik zou er zo voor kunnen staan. Ik heb er wel eens iemand uitgestuurd bij, ook een gascollege wat ik gaf. En die was met zo met andere dingen bezig. Dan ja, kom je, je dan? Niet, <laughs> zo er zo ja. niet op. Siebert van Linden die twitterde vandaag. Prima plan, want dan kan ik thuis het op 150 of 200 procent snelheid afspelen. Want dan is het tenminste nog een beetje te behappen. Sievert ja. van Linden was dat, hè? Dat was Sievert oh, van Linden. Siebert, Linden. Ja, ja. is altijd de Maar er schijnt een of nou. andere geschiedenisdocent zijn. Ik weet niet waar, hoe en wat, waar ik dat ook alweer gelezen heb. maar die ongelooflijk leuke uh, uh, filmpjes allemaal maakt. En dat kunnen ja. ze leerlingen zien. En die is dus heel erg uh, toegespitst op de nieuwe tijd. En uh, voldoet een beetje aan de behoefte van, uh, uh, van jeugd. Maar die luisteren uh, ja. daar wel naar. Maar die zie je ook dus al, wel dat van. Dat zie je ook op de, op de middelbare school. Ik heb mijn zoon ja. op de middelbare school. Die leraren die op een juiste manier gebruik maken van dat digibord wat er hangt. Dus met internet en een filmpje en dingen. Daar, daar blijven ze eerder bij. Dat is inderdaad wel ja, Maar, eh, maar leerlingen deel van... ook. Ik ben echt een beetje de ze moet ook een boek. Ik vind ook dat leerlingen moeten omgaan met gewoon saaie materie. Het is niet ja. altijd leuk op school. Tuurlijk. Ze moeten ook zich kunnen ja. concentreren. Absoluut. Als je niet een uur je kan concentreren, dan heb je een probleem ja, maar kun je dat thuis maar gaan leren. Ja, exact. Zo. Dus punt. Punt. Ja. Dat wil ik kwijt. Ja. Voor punt 4 gaan we even luisteren naar onze voorstin. Met kerstmis gaat Gods licht op over onze wereld. En de duisternis heeft het niet overwonnen. Ja. In het licht van geloof, hoop en liefde. Worden mensen tot elkaar gebracht en vinden nieuwe bezieling. Laat liefde verbinden, laat hoop doen leven en laat geloof kracht geven. Beatrix in volle glorie anderhalve week geleden bij haar kersttoespraak... en de geruchten gaan, zoals ze eigenlijk al jaren gaan... dat dit wel eens haar allerlaatste zou kunnen zijn geweest. Eind deze maand wordt Beatrix 75. Dit jaar bestaat het Koningshuis precies 200 jaar, kortom... Redenen genoeg voor tricks om eindelijk eens af te treden. Ja, Boris, wat denk jij? Ja, die geruchten gaan natuurlijk uh, al jaren. En hoe ouder ze wordt, hoe dichter bij dat moment komt, natuurlijk. Ja. Um, maar zou ja. ja, ja. zo. ik. Kortom, ze weten het niet. Nee, kijk, op zichzelf. Um, is het wel zo dat het politiek interessanter is voor haar... om nu af te treden, omdat er nu een wat stabieler kabinet zit... waar zijn we waarschijnlijk ook wat meer geloofd aan hecht, denk ik? Dat zie je in elke serie, hè, die uh, overhoudt gemaakt... dat dat dan de reden zou zijn dat ja, ze nog iets, even niet weg is. Iets, ja. Maar aan de andere kant, ja, er zijn ook heel veel reden... ze heeft een hele volle agenda nog steeds. De kinderen van Willem-Alexander en Maxima zijn nog vrij jong. En de dus, vierde komt eraan. Ja, dat begreep ik ook. Is wat dat we, zo? Dus, wat weet jij daarvan, Ik behoor. weet daar helemaal niks van, maar ja. ik heb ook dat gehoord... Dat soort, dat soort roddels, althans van jullie weer, dus ik... <laughs> <Gelach> Iedereen praat elkaar weer na. Ja, ik weet het allemaal niet. Het kan, maar ze is natuurlijk anders dan, um, um, dan haar moeder. Ze um, uh, is er nog een redelijk goede gezondheid, zoals wij weten. Zoals we weten, zover zo wij weten, om het maar zo te zeggen. Dus ja, ze kan ook nog een paar jaar mee. Maar Beatrix dus... hecht ook aan, aan, aan decorum, volgens mij. En dan is het nu 75 jaar, 200 jaar Koningshuis. Het zijn ja. hè, de mooie getallen. Het speelt kan. dat mee, denk je? Ja, dat zou allemaal een rol kunnen spelen. Het is meestal zo dat ze dat, althans zo is dat de vorige keer gegaan... dat in kleine kring dat wordt besproken. Hè, gewoon met de familie en de opvolger. En dat daarna pas ook de minister-president eh, wordt ingelicht. Um, en, en dan zal uh, ja, een paar maanden of een paar weken... voor de echte uh, transafstand zijn. Althans voor de aankondiging. Ja, en de vorige keer is dat natuurlijk op 30 april gebeurd. Uh, dus uh, op, uh, op de verjaardag van destijds koningin Juliana... Dus ja, als ze het nog wil aankondigen om het ook op 30 april te doen... moet ze wel heel snel zijn. Ja. Of het gewoon op internet zetten natuurlijk. Jawel, maar de, de echte troonsafstand. Dus echt het uh, moment wat in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de, de, de inhultiging van de nieuwe dan koning gaat plaatsvinden. Dat vergt natuurlijk wel enige voorbereiding. Dus dat moet je wel ongeveer nu aankondigen. Wil het nog allemaal goed op tijd klaar zijn om al het buitenlandse staatshoofden binnen, binnen te vliegen. Ja, haar zoon, uh, uh, nou die, die ligt natuurlijk nog steeds in coma. Ja. Die, die, die ligt in, uh, in Londen. Dus ik, ik denk dat dat ook misschien wel meespeelt hoor. Ik dat je, kan je me, je me dat zo, voorstellen. Als je, dat je toch dat, dat je iets je anders eerst, om handen wil, nou ja? Dat ze ook nee, dat zij uh, dat ook wil afwachten hoe dat natuurlijk gaat. Hè, de komende tijd, en nog, ik kan me ook voorstellen dat je dan dat... zo'n zo troonswisseling plant, ja? dan uh, en er gebeurt iets toch, dan uh, maar ik kan me ook voorstellen dat ze denkt: van ja, weet je, ik ben nu ook zo teruggeschroefd in, in wat ik eigenlijk nog voor wat ik eigenlijk nog voorstel. Ja, ik kan me ja, ik bedoel ik kan ah, me ja, ook voorstellen dat dat niet leuk is. Zij, voor. zij was het alleractiefste 240 officiële ja. activiteiten dit jaar. Tegenover mm. Willem-Alexander 200. En maximaal 185. Maar volgens mij is in een behoorlijke conditie. In een behoorlijke conditie, ja. Wat ja. blijft ja. hij? Ja, nou ja, goed. Ja, nee. voor, de, voor de uitstraling van Nederland, voor de symboliek... doet ze het hartstikke goed. Ik, ik heb er nou, toen nog als ja, politiek nou voor gezorgd. We gaan niet jouw hele verhaal... Nee, weet je wat? Okay, volgens dus mij komt er een plaat aan. Ja, okay. nee, nee. Nee. Symbolisch. <laughs> Achter de week. Doen we nog een plaat? Ja. Zeker, al was het maar om Boris de mond te snoeren. Oh, oh yeah. nee. uh, Boris, <laughs> vertel nog eens. Nee. Uh, het nummer heet Let You Down. Dat is in dit geval, in geval van Boris, sorry, we moeten je de mond snoeren. Geef niks. Uh, van het beentje de Hungry Kids of ah, Hungary. Die heb je vaak vaker zijn Heel leuk, ze komen namelijk helemaal niet uit Hongarije... en zijn al, al zeker niet hongerig, hoewel het zijn muzikanten... dus hongerig zullen ze wel zijn. Uh, maar ze komen uit Australië en het is een hartstikke leuk, vrolijk beentje... dus laten we met een vrolijk plaatje deze editie uitgaan. Is dat goed? The Hungry uh -huh. Kids of Hungary and Let You Down. Ze zijn er wel, hongerige kinderen in uh, Hongarije. Maar deze komen uit Australië dus. Let you down, the hungry kids of Hungary. We hebben nog twee minuutjes, jongens. En dan wil ik toch even, ja, van jullie weten, de goede voornemens, voor ja, weet ik het al. Ja, ik wil afvallen. Maar dat is niet vandaag <laughs> erg gelukt met al die chips en, en nootjes en cola <laughs> en wie Maar goed, morgen weer even naar de sportschool. Ja, maar heb je dat nou echt nodig? Ja, deze grote smeerstuik voor hulp. <laughs> nee, er moet wel 5 kilo vanaf of zo. Oh, nou, dat is waardig wat. Oh. Oh. <laughs> dankjewel. dank je wel. Het zijn vijf pakken suikers, zegt mijn moeder dan Volgens mij heb je het niet nodig. Maar... Nou, dank je wel, maar ik geloof het wel. Oké, okay. Mariska? Nee, ja, ik, ik, ik heb eigenlijk nooit goede. Die heb ik eigenlijk door het jaar heen. Als ik denk, nou, dan wil ik wat, dan ga ik dat proberen te halen. Lukt ook niet altijd. Maar dan omdat met oud en nieuw. Nee. Wat is je grootste overwinning ooit? Wat je hebt voorgenomen wat gelukt is? Nou, twee kinderen op de wereld zetten met tangen en vaak pomp, ik noem een voorbeeld. <laughs> dat is me wel gelukt. En ze leven ook nog. Want ik en ze al leven allemaal... houden. Het <laughs> was Nou, dat vind ik ja. inderdaad wel knap. Ja. ja, vind ik eigenlijk ook wel. Jij, Michiel? Nee, ik had eigenlijk niks totdat je me vanochtend belde en zei dat het over Sylvie en Raphaël ging. En ik dacht, Wie? Ja, de Rafael de middeleeuws- of de renaissance-artiest. Maar ja. ja. ja, weet je, je jij, jij ja. wist het echt niet, Michiel? Ik, nou, ik, ik had het gehoord, maar ik moet eerlijk ben, Ik heb wel een hele mooie das hier en die zit nog steeds recht. Maar ik heb geen televisie thuis en dan mis je toch een heleboel. Maar ik heb het gelukkig op kantoor nog eventjes gevraagd vanmiddag. Ik ben bij de lunch helemaal bijgebraad. Nou, nu weet ik alles. Je hebt je secretaris um, dus, gevraagd. Meerd, dankjewel. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar ik ga de, ook dat soort media maar eens bijhouden. Dat, dat is een goede voornaam. Waarom heb jij geen televisie? Ja, dat, ik woon in Amsterdam, daar past dat niet. Perfect. Nee, alsof advocaat. Die arme dan... strafrechtadvocatuur ja, is ja. echt goed. Maar oh, dan moeten we sociaal kijken. Jij woont in de straat waar die Kalashnikov is gevonden? Hè? Ja, ik ja, zat te kijken. hier om... ja. ja. Vuur hem af, dan heb je een plekje vrij in je malkamer waarschijnlijk. Ja. Nou, Erik, twee, twee voornemens? Uh, goed voor een. Dus als ik thuis ben, dat ik s'avonds vanaf 7 uur mijn telefoon uit ga zetten. Oh, Dat vind ik wel mooi. Ik ben er klaar mee. En misschien ook hier in de uitzending voorstellen. Oh nee, We zijn er doorheen, jongens. Jammer. Maas Kuilscher, Michiel Kuijboos. En jij, Willemijn. Zou maar zijn in de trossen met Radio 1-Trip. Iets die leven, Willemijn van Jong. Willemijn een Willemijn achter de week. En nou, wat is ja, dan? De, ja, dat wil je niet zuchten. Kom op, de, de, we de, hebben het toch. Um, een, een liefde. In plaats een liefde. van oh, een man een vrouw, liefde. een echte liefde. In een plaats liefde. van een man een vrouw. Ja. Nee, dat nou, als je op zee wil spelen, moet je een hondje nemen.